We gaan verder. Ik had vorige keer, vorige, de vorige les had ik, gewoon, toevallig heb ik zo'n drie, drie delen van onze les, heb ik gekeken naar tijd, qua tijd, drie, drie delen van de vorige les, 140, en ik zag, me verheugend natuurlijk, dat wij iets misschien vijf tot zes minuten pauze hadden in drie uur van, van zoger. Dat vind ik geweldig, een grote prestatie van jullie. Se, five, zes minuten, alleen maar zes minuten, twee, twee onderbrekingen met koffie en thee en toilet en nog een paar woordjes met elkaar, nog paar knikjes tegenover elkaar en alleen maar vijf tot zes minuten pauzen in totaal. Nee. Huh? Nee. Ja, maar het is geweldig, bedoeld bedoel dat het zo so kort is en als we het nog korter maken... Alleen dan. Nee, dat is al genoeg. Dat is al geweldig. Maar dat is hoe geweldig het is. En dat is, kijk, het is niet vergeleken met wat het was. Wat het was in vier, vijf jaar geleden. Nou, dat was het alleen maar boksen. Alleen maar tegenwerking. Alleen maar. Alleen maar. De mens wilden niet het goede. En jullie willen nu het goede hebben. Dat zie ik het al. En nu gaan we nog even vijf regeltjes nog. Uh, lezen, uh, doornemen tot de regel 24 en dan gaan we iets anders doen iets leuks so. doen ja <laughs> uh, yeah, yeah. De, de regel 20 kijk nou ja, kijk nou die Zerenpien die steeg eerst op naar de nog een keer hij gaf ons zo'n zo inleidingje dat Zerenpien steeg op eerst naar de, naar de ouders ja, naar de Jirssoet, naar de ouders van zijn vrouw en natuurlijk in overeenkomst naar eigenschappen naar zijn schoonvader. En daarna nog een keer stijgt hij op naar zijn eigen ouders. En nu, twintig. Dus bij de ouders van zijn, van de ouders van zijn dochter, van zijn vrouw, haalde hij daar mogin de neshama duidelijk, hij verkreeg dan mogin de neshama en bij zijn eigen ouders haalde hij, haalde hij nog mogin de Gaia. nou dat is al uh, geweldig, dat is al voldoende om de klipoot te neutraliseren en zijn vrouw uh, tevreden te stellen en natuurlijk ook hij verkreeg daarbij ook Vele goede dingen. En applaus. En nu de regel 20. En nu goed opletten. Dus eventjes ook weer volledige concentratie om die regeltjes, vijf regeltjes, belangrijke uh, regeltjes nu door te nemen. We hinei, had sadikim, hachulchim, ba madrigud, hemmer kava 41, leze hier pin. Dat is wat ik had gezegd. En zie hier, de sadikim, de rechtvaardigen die lopen, Holgienba Madrigo, die lopen langs de traptreden. Hij doelt ook op die onder andere op die, op, die, op, die, op die rabbi Lazar en alle anderen. Dus de rechtvaardigen die dus gaan op de weg, gaan de weg bewandelen van de traptreden, dus van de geestelijke ladder. Hem, Merkavale, Zeiranpin, die vormen, die zijn, die maken zichzelf tot Merkava tot de wagen, tot de dragers van de Zeiranpin. Zoals so de, de, de, de patriarchen, ook de Abraham, Isaac, Jakob, punt. En And vele anderen, is niet alleen die, want zij waren is de basis, de vormen, de basis. En die hadden ook verbond met Hashem. En, en alles wat bijvoorbeeld van, de, van het volk, van het, van het uitverkoren volk, bijvoorbeeld van de volk Israël, wat zij ook mogen doen, natuurlijk, straf komt dit of dat of dat, maar hij, de schepper zelf deed een belofte, een plechtige belofte: dat aan Abraham, hij en dan naar Yitzchak, en dan aan Jacob, ook geestelijk is dat. Dat hij zijn hun nakomelingen zal altijd bijstaan, betekent dat, betekent dat geestelijk dat elke dat elke van zijn nakomelingen betekent iedere die Israël is of iedere die zijn Israël aanhecht, die heeft de toegang tot de die heeft de de, de weg vrij om tsuva te doen, om één keer te doen. Via de één keer kan je dan de weg openstaat naar de zegening van de schepper. Dat is wat de belofte, de plechtige belofte die hij deed aan die uh, aan de patriarchen. Dus we, we gaan, en nu keren we terug naar die naar de zoger 21 na de punt. We she, de rabbi El twintig, rabbi -ba de punt. pe elazar 22, rabbi We kunnen de zoger 21, Leer, wat lechame? Lechame, te zeggen. 24. Le de Haïnu, 24. Le we, je, Mashel, Hanuk, washelos, je, je, je, je, je, je, je, je, and je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, dan je, je, je, dan je, je, je, je, gewoon met je hoofd te proberen te hebben. 21 naar de punt. We Wekivaan, Shahu, Orga. En aangezien deze deze weg, de Azlibe, die bewandeld werd, die waar, waar rabbi Lazar en rabbi Abba op gingen, Ajab, Mokhina, Nisama, deze weg was, op deze weg was, naar de mochin van de shama. Dus even, hun bevatting was om mochin de shama te halen. Hun bevatting was, deze weg was, hun uh, weg naar de jissut. Naar, um, als ze moesten, mochin de shama halen. Alken, daarom, 23 Baharem, daarom kwam uh, de toespeling. Dat Rabbi Elazar, dat Rabbi Elazar, halach liroot, le mechame, le mechame, le dat, Daarom kwam de Remes, de hind, dat Rabbi Elazar ging op weg om zijn schoonvader te zien. De Hayno dat wil zeggen, 24. dat wil zeggen. De vader en moeder van zijn nukwa, Shehi, mochten de neshamada. Dat is Mohin van de nishamada. Dus Zij geven de mochten van de is Yeshut dus levert als het ware. Daar kan je bevatten, Mohin de neshamada. Zij pin kan daar bevatten, Mohin de neshamada. We hebben geleerd daarin nog. We hebben geleerd dat Noek was steeg op. Als Noek was steeg op naar de Tvuna, naar Jirsuk, naar de, naar de naar hier, naar linkerkant. Dan ontvangt ze. Gochma, herinner je nog. Gochma. Maar. maar die ze, kon ze niet proeven. Ze moest nog een keer hoger opstegen, nog een keer. Dan ontvangt ze die. Maar hier is, het, hier is het omgekeerd als het ware. Want de nieuwspraak is van de zeer die is rechts ja, die put van de rechterkant op die manier. En de noekwa, die put van de linkerkant. Daarom is het een beetje anders dan wat we hebben geleerd. Dat moet je altijd zien. Verbanden leggen waar het over gaat. Als het gaat over de noekwa, die steekt op. Dan steekt ze op naar de tuna En dan haalt ze natuurlijk dat, dat gokma van de linkerlijn. Etcetera. Duidelijk, ja, die wat, wat betreft de, de, de, weg, de weg die dan dus de bewandeld wordt. Op die manier, waarom de zogers op die manier dat doet. Vertelt ons over de schoonvader, et cetera. Zal mijn zorg zijn, dat we dus weten wat de zogers zegt. Waarom is dat zo, et cetera. En nu even um, uh, iets anders, om um iets, iets leuks. Ik bedoel, iets leuks had ik gezegd, iets anders te doen. En hebben we nog meer tijd, dan gaan we weer terug naar de zogers. Uh, nog een keer, ik had gezegd aan jullie dat het, de, het doel van onze studie is om te leren, met, bij al dat materiaal wat wij zoveel leren, pagina's, dat wij moeten leren verbanden, geestelijke verbanden te leggen met wat wij leren. En op de boom des levens. Hoe dat zit, de familie, de verhoudingen van rechts en links, Pina, etc. En dat moet gaan leven, gaan leven. Die, die, want wat we leren is de absolute, absolute oorzakelijkheid. Het kan niet anders zijn dan dat. En daarom hebben we in de Kabbalah geen meningen, meningsverschillen. Eigenlijk, zoals in de gewone Torah van dit en de rabbi zegt dit en hij zegt dat en hij zegt dat. Zook, zook, maar zoveel meningen in de Kabbalah zie je dat omdat het één weg is op de manier hoe de het licht, de het mechanisme van het, hoe dat licht komt naar beneden en de interactie is, is, is, is, is einduidig. En dat is de, de goddelijke logica. Die jij moet je eigen maken. Dus niet alleen met je hoofd. Niet alleen feiten. En als een vraag opsteekt. Vraag komt. Je mag natuurlijk al dit vraag na naar voren brengen. Maar eerst werken eraan. En natuurlijk kan je ook erg kort iets aangeven. En nu iets geweldigs. Een, gewoon een voorbeeld. Of iets geweldigs wat ik wilde naar voren brengen. Waar, kijk. Wij horen wel van de geleerden dat iets gevonden is, en dan men zegt: de, de, ik weet niet wat, steen of iets anders, bepaalde stukken van steen, en dan in de steen zit iets, bepaalde restjes van iets, dat erin doet, fossielen, weet ik veel. En dan zegt men dat de. de Wetenschappers, de natuurkundigen, dan zeggen dan, of archeologen, dan zeggen ze: nou, zoiets dat is van 50 miljoen jaar geleden. Ja of niet? Meer ook, bestaat ook meer? Ik weet niet. Maar sommigen zeggen nog meer, hè? Miljarden jaar geleden, bestaat ook iets? Kijk, altijd moeten we voorzichtig zijn, ook met, met lagen, ja? Wat bedoel, ik met lachen, met belachelijk iets vinden. Dat is heel erg belangrijk, want wij zijn, wij doen niet aan de religie, onthouden het er goed. Niet aan de dogma's. Als zij zoiets zeggen, wie weet, misschien is het wel zo, maar wij moeten kijken naar de boom des levens en geestelijke verbanden te leggen. In mijn, in de tijd toen ik traditionele Torah had geleerd, kwam ik steeds naar grote, naar verschillende rabbies. Ik heb de hele wereld doorgerezen, en dan ging ik naar grote rabbies en vroeg ik hem. Luister eens, zeg ik, niemand hoort het, ja, we zijn nu alleen met onder vier ogen, ja. zegt maar zo, hè. vertel mij alsjeblieft, ik heb een probleem, ik geloof, natuurlijk, ik geloof dat, uh, uh, heilig geloof ik dat in 6000 jaar, dat de wereld is geschapen, uh, nu leven wij in 5700 zoiets, ja, vijfhonderd, nieuw, dus nog geen 6000 jaar geleden is de wereld geschapen. Ik geloof heilig daarin. Maar, zeg kijk nou. Onze artsvader Abraham, die was de tiende generatie. Ja? Die was de tiende generatie na Adam. En Abraham was gewoon een mens. Ja, nee, het was niet iets van iets van, uh, hij was gewoon een mens, net als wij. Doe, alles tastbaar, wat je, wat je hoort van hem, wat je, die woorden, wat je, waar hij spreekt. Adam is natuurlijk zo hoog, zo ver van ons. Maar dat was een gewone mens. Dat was dan, hij was geboren, Abraham was geboren in 1948, vanaf de schepping van de wereld. Dus ongeveer 2000 jaar geleden. In deze wereld, oké, okay, zijn ziel kwam. Oké, okay, wij weten dat als we nu terugkeken naar 2000 jaar geleden, vanaf nieuw, 2000 jaar geleden, er zijn zelfs documenten van die 2000 jaar geleden. Nou, wat was het? Herinner je nog 2000 jaar geleden? Er zijn ook documenten, wij weten dan bijvoorbeeld hier de grote, grote, grote... Arabisch uh, die ook waren toen, ook die staan, staan, staan dingen die zij ook geschreven hadden, in het Hebrews. Dus, dan betekent dat het ook weer hetzelfde mensen zijn. Wat nou, wat scheelt nou dan, van de, betekent dat het tussen de Adam, nee tussen de Adam en de eerste mens, of de schepping van de wereld, en Abraham, ongeveer dezelfde verhoudingen waar het is, ongeveer van die 2000 jaar. Dus, hoe kan je dat rijmen dat, dat de wereld bestaat alleen maar 6000 jaar? En je zegt, en, en geen van die rabies heeft mij een, een, een, een antwoord gegeven, waarop ik, dat ik zou kunnen opluchting hebben, dat ik zou, zou kunnen zeggen, ja, ah, ah. Dat is te raar, dat is geweldig, dat is de. Da. Zo so is het 6000 jaar geleden, zo, so dat was het. Dus 6000 jaar, niks was het allemaal. De schepper zei 6000 jaar geleden dat zei het licht of Bershit Baraj tot ik in het Eerst schiep de schepper de hemel en aarde. Dat was precies 6000 jaar. Dat like is de religie. En nu moet gebeuren een wonder vanavond. Waarbij jullie zullen samen, we zullen samen het antwoord geven. Waarop de hele mensheid al, uh, al het bestaan, dit, al de hele geschiedenis van de mensheid, hadden ze geen antwoord op. En ook nu al die natuurkundigen die weten misschien wel dat het iets is. En ze vinden iets en steen met een fossiel, en weet ik veel, of iets dat daar verweest, dat het misschien 50 miljoen jaar geleden is. Maar vragen zij waarom? <laughs> Niemand weet. Ze constateren alleen een feit en niets meer. En wij gaan vanaf, en ook nu allerlei theorieën bestaan, ontologie heet het, ontologie van het, van het ontstaan van de wereld. En men schreef boeken en, en alles en alles en komt me niet uit er wil. Het staat in de Torah. het staat, het... wij hebben het al geleerd. En nu opletten, we gaan dat samen doen. Ik ga niet vertellen dat aan jullie. We gaan samen dat, samen dat betekent geestelijke verbanden te leggen. En nu beginnen wij. Maar goed opletten, gewoon niet. Niet gewoon raden of dat gewoon even, maar probeer geestelijke verbanden te leggen. Dat jij nu zal vanavond zien dat jij meer verstand heeft van die ontologie dan al die anderen die tot nu toe geweest waren. Dat jij dat kan die verbanden leggen, iedereen van jullie. Kijk, alleen ik geef alleen aan een, een, een stelling en jullie moeten verder dat opbouwen, onderbouwen. De wereld werd geschapen. Wat is de wereld die geschapen werd? Wat hebben we geleerd? Wat is de wereld die geschapen werd? Op de boom des levens. Wat is dat? De zeven dagen van de wereld. De, de zeven, zeven dagen werd de wereld geschapen. Wat betekent dat? Huh? De zon. De zon, en nukwa van de wereld. Absoluut. Oké. Dat is de uitgangspunt. De wereld is dus zoon Zirantin en Nukwa zoon van de uitziel. Je hoeft niet intelligent te zijn om dat allemaal nu, die, dat komen tot wat wij zullen komen, dat is een wonderlijke iets, maar gewoon als, als, als iets gewoons. Voor ons, voor een kabbalist, is iets gewoons, elke dag wonderen. En nu goed opletten. Dus, Zon van het salut, dat is wat, dies, dat is dan die zesduizend jaar van het bestaan van de wereld. Iedereen weet het? vergeet het? Dus, Zon van het Seloed, dat is de wereld wat geschapen werd. En we hebben geleerd, dat, is dan, dat duurt het 6000 jaar. Ja, dat, moet duisend, dat duurt het voor het duur van 6000 jaar. Oké? Okay? En nu vraag ik je, hier af. Is de Zoon van de absolute is het eerste wat er kwam in de wereld. Wat was nog voor de Zoon van de absolute? Nu? De, de schoon? De, de, de, de ouders van de Nukwa. Ja, de ouders van de Nukwa. dus de eerste. Ja of niet? Dan de ouders van Zerenpien, Abouima, ook die waren nog daarvoor. Die heeten nog niet, die heeten nog niet de schepping in de enge zin van het woord, zoals wij dat leren, dat alleen maar zon, vanaf de zon en de, en de Bia, dat is de schepping, dat is wat geschapen werd, dat is de Torah, de, de Torah ook bespreekt alleen dat. Maar daarvoor, precies, daarvoor komen de, de zekere... Doch de sta, stadium voordat de wereld komt tot die stadium afanceren van de zon, met met de wereld en bia, biaitseravasya en het eindstation is onze grootste wereld, grootste plaats van alle de hele heelal. Je kan nergens in de wereld, nergens in de hele galacte, in alle galactiek zo'n grof iets vinden als als onze wereld en de mens. Oké. Okay. Dan gaan we nu verder. Wij weten dat elke hogere traptreden is tienmaal groter, ja tienmaal groter dan de lagere. Herinner je nog? Altijd weet weten we dat de tienmaal groter. Dus eh, als we zeggen dat de nucleus de goed is, enkele, herinner je nog? Dan zijn er al tien, tientallen, et cetera. En nu op de schaal van jaren. Wij, wij spreken nu op de schaal van jaren. Want er bestaat ook een schaal van geografische eh, plaatsen, et cetera. Er bestaat een schaal van jaren. Op de schaal van jaren is zoon van de absolute, die zijn 6000 jaar. 6000 jaar. Als wij nu eentje omhoog gaan naar de Jierssoed. 60.000. Dus, natuurlijk is bijzelf, bij jezelf, maar ik ben niet zo goed in wiskunde. Dus, 60.000 jaar is het, als wij meten dat vanaf de jerszut, is het 60.000 60 jaar. En natuurlijk is dat niet, nog in de toestand van de jerszut, is natuurlijk, de, de schepping had nog niet de vorm verkregen als deze wereld nieuw is, die geboren is, even min als een embryo dat ligt nog in de buik van de moeder, al voor een naar buiten komt, dat die al een volledig kind is. heeft alle tekenen daarvan, maar nog niet klaar om eruit te komen, om geboren te worden. Precies hetzelfde is zon, die werd geboren, de wereld werd geboren in de vorm, zoals wij, zoals wij dat leren, zon plus bia, in de vorm van, en alleen 6000 jaar is overgebleven, is gebleven aan die schepping om, tot het einde te komen. En dat moeten, moeten wij dat doen. Alleen dat finishing touch. Door de man moeten wij die nog restjes van de vonken naar boven te brengen. Dat is wat wij moeten in 6000 jaar het afmaken. Maar daarvoor was nog Jirssoet. En die was nog in de toestand. Alles wat daarvoor is. Is meer jaren daarvoor. Duidelijk. Daarvoor. Dus dat is het. 60.000 jaar is Jirssoet. Boven de eerste, wat hebben wij boven de eerste? Abuima, oftewel de, de vader en moeder van de Zeer en Piën. Ja, dus is de vader en moeder van de Nukwa hebben we gehad, hier Nu nog vader en moeder van de Zeer en Piën. Hoeveel is het jaren geleden? 600.000 jaar geleden. Natuurlijk was het een heel ander, nog in de vorm. De vorm was nog natuurlijk glibberig. Niet die... Niet, niet, bij de Aboeim was het nog niet zo'n vorm, vorm zo'n vaste vorm zoals wij dat hebben. Duidelijk, zoals deze wereld dat hef, heeft. en alle zware vorm, al vaste materialen. Het was nog dunner, dunner, hoe, dun, hoe hoger, hoe verder in de jaren ga je, hoe dunner, fijner is, de, is het materiaal, dichter bij het eind, bij het eind. zo. Oké, okay. boven de Aboujima, boven de ouders van de zeerampien. Wie hebben we nog daar? Arikampien. Wat wordt het? Zes miljoen jaar geleden. Aatik, nog boven zestig miljoen, dat is dan Aatik. Oké? Maar daarvoor bestaat ook zo, so, dezelfde verhouding bestaat ook nog in welk wat nog meer staat. Saga. Parstuf Saga. Drie parstufien waren nog. Sag, ab en galegait. Dus als we komen tot Saga, parstuf binnen van de ag, hoeveel hebben we dan jaren geleden? Nee. Aitig was het zes miljoen. 60 miljoen, sag is dan 60 miljoen jaar geleden. Nee, nee, nee, 60 miljoen, sorry, sorry. 60 miljoen jaar geleden, dat is ATK, ja of niet? En nu, ja of niet? Of niet? En nu, dan sag, wat wordt het nog tien terbij? 600. 600, precies. 600, ja, 600 miljoen. Miljoen, 600 miljoen. Heel goed dat jullie niet slapen. En dan de AB 6 miljard. En dan de Galgaita is 60 miljard jaar geleden. Ik heb nog geen Ik heb nog geen ik heb nog geen wetenschapper. Ik heb nog geen wetenschapper horen zeggen iets. Ja, yeah, precies. Maar ik heb nog geen wetenschapper horen zeggen iets wat meer dan dat soort miljarden. Waarom? En daarboven dan komt dan één En daar is geen tellen meer. Dus een sof, is geen tellen meer. Maar vanaf de Galgaita en tot onze wereld is uh, 60 miljard jaar. Is het nou. Uh, hoe zeg je dat? Spreekt het nou de scheppingsdaad tegen? Ja. Absoluut. Iedereen ziet het? Is er hier... Ja? Is het ja. ja, zeg eens. Wie? Omdat men, omdat men niet begrijpt de, hun eigen document. Men, men, men begrijpt niet echt de, de, wat, wat aan, aan hen gegeven is. Dus ook de, kijk, ook de, ook de, de Hebreeuwse vertaling van de, ja, begrijp je? Maar goed, begrijp je dat, het is, het is omdat men geen Kabbalah leert. Je ziet het wel, iedereen, iedereen bevat nu van jullie, hoe dat zit in elkaar. En dat hebben wij, en dat is niet natuurlijk mijn, dat is niet nieuwheid wat ik, ik heb dat geïntroduceerd. Natuurlijk is het, wij zien het wel, hoe dat in elkaar zit. En op die manier zien we, ja, de wereld was geschapen 6000 jaar geleden, ja. De wereld, dat in hier aan en ook wat, plus van het zout, plus de BIA daarbij, dat is plus BIA plus onze wereld daarbij. De ja. wereld is dus algemeen en niet, als je kan nemen. De wereld, nee, de wereld is, kijk, de wereld is, is kijk, goed, dat is de vraag is, Pim zelf stelt de vraag. De wereld is, wat is dat? Deze, deze planeet is de wereld, zegt hij. Wat bedoel je? Alleen maar de materiële planeet? Of een kosmos? Nee, natuurlijk. Kijk, als je spreekt over een huis. Er werd een huis neergezet. Ja? Neer huis gezet. Een huis werd opgebouwd. Het huis. Goed oplet. Probeer gewoon verbanden leggen. Het is, niet, het is niet met de hoofd. Ik doe absoluut niets hoofd. Mijn hoofd werkt absoluut niet meer. En dan ga je pas leven in je opnemen. Prijs geven je hoofd. Gewoon die verbanden leggen. Neem een huis. Een willekeurige huis. Wat is een huis? Is dat is dat dat op elkaar gezet, stenen, of stenen en beton, en allerlei andere dingen, is dat alleen huis. Of, een huis is veel meer. Een huis is veel meer, is het idee die erachter kwam, voordat het huis kwam, blijft het bestaan of niet? Anders zou dat, zo, zonder dat idee, wij zien dat idee niet. Even min, als wij in onze wereld zien niet, wie de achter de schepping zien wij niet de schepper. Precies, dezelfde is, dezelfde is een huis. We zien niet meer, we weten niet. Dat eerst was daar een, en kwam er een gedachte op bij iemand. Ja of niet? Gedachte. En dan ging je dan die gedachte gestalte geven. En dan kwam er, uh, hoe heet het, blauw, blauwdruk, blauwdruk en dan kwamen er materialen, et cetera, project, et cetera, allemaal projecten, inrichtingen, et cetera, et cetera. Dat allemaal hoort bij het concept huis. Ah, yes. Alleen wij zien dat niet. Precies hetzelfde als wij hier voelen ons, als wij alleen maar verlaten ons alleen op de materiële wil, dan zien we alleen materie. Yeah. Maar zien dan alleen niet, zien wij wie, zien wij niet de... De wie ingebed is in de materie. En de hele clue is, de hele reading is om achter elke stuk materie te zien wie erachter zit. Altijd, ben altijd zit erachter een soort blauwdruk. Of, of een Hawaii in welke vorm dan ook. Die vier letters, die die sfeerrood zitten overal. Dus eigenlijk is dus precies hetzelfde is over. Ja, over, de, over deze wereld. Wat is dan deze wereld? Deze wereld, in, in dit, in, ja, de wereld geschapen, die geschapen is, die wij noemen, 6000 jaar, die moet voortbestaan. Dat is dan het materiële wereld, de materiële wereld die wij voelen waarbinnen wij zitten. Plus de kosmos, de hele kosmos. Ja, de hele kosmos tot aan het einde van de kosmos. Dat is allemaal hoort bij die, bij dat, bij dat, bij deze wereld. Plus na die kosmos, waar al het materiële eindigt, waar al het, al het de massa verandert in, uh, in nul, kan je het binnentreden. Daar is, daar is de plaats begint van het geestelijke. En daar beginnen dan, daar beginnen dan die werelden, die geestelijke werelden. Eigenlijk daar beginnen de geestelijke werelden en dan, dan, dan, dan nog komen we tot zeerampin en nuknuqua en de zeerampin. Dus nukwa en de zeerampin. Dat zijn als het ware de, de motor, de als het ware de, de motor, de innerlijke, de meest, de innerlijke, de innerlijke, het innerlijke besturingssysteem voor onze, wat, wat, wat, wat, wat wij noemen deze wereld de, de, de wereld nee, niet deze wereld, de wereld die geschapen werd eh, wat, wat beschreven wordt in de Torah, die 6000 jaar moet voorbestaan dus daarachter, binnen die binnen die uiterlijke uiterlijke materi materi materiële dus de, de materiële wereld, materiële omhulsel ...die materieel is, en dan nog... Ij, ...eiler eil. wordt nog... Uh, ...in de kosmos, in de waarom? Het moet zo, altijd, het moet zo van grof naar... ...hoe hoger jij gaat, hoe eiler wordt het... Eindelijk. dan... ...wordt het op die manier een eiler, eiler, eiler... totdat wij komen tot de zon... ...van de Atsilut. Dat heet de wereld die geschapen werd. Dus... Dat wat wij nu hebben vastgesteld samen, wat deze wereld is. En wat daarvoor was. Dus, wat, dus wij daarmee niet zeggen dat. Geen negatie zeggen. Dus niet ontkennen. Zie je dat? Wij ontkennen niet daarmee. Je kan dat niet ontkennen dan op die, op die manier. Ontkennen dat de, sche, dat de schepping is geschapen volgens de Torah. Uh, <laughs> de 6000 jaar geweest maar daarvoor waren nog die andere nog vroeger de eerdere stadia <coughs> waar de Torah niet overspreekt, want dat is niet waarom niet waarom niet om precies omdat het slaat niet op de correctie dat de Torah beschrijft alleen dat wat the last touch is wat nodig is voor de correctie van de, de, dus de finishing touch van, de, van het geheel. Duidelijk, want het is niet alleen deze wereld dat op zichzelf staande is. Alles bestaat uit algemene, het algemene en het bijzondere. Ten aanzien van het hele, van alle vijf werelden Ak, uh, Adam Katmon en Abiyah... is. De onze wereld, deze wereld, dus de wereld die geschapen werd, is alleen maar is een deel daarvan. Maar op zichzelf kan je ook zien, dat deze, de, de wereld die geschapen werd, kan ook op zichzelf heeft ook op zichzelf alle elementen in zichzelf. Als bijzonder. Dus als men zegt dat de wereld bestaat 6000 jaar, dan heeft men over het bijzonder, ja, over het bijzondere over het aspect van, als men zegt dat de wereld bestaat eh, 60 miljoen jaar, dan heeft men over, over alle werelden, eh, dus als men zegt dat de wereld bestaat, dat de wereld zoals geschapen is, 6000 jaar duurt, dan heeft men tot, vanaf onze wereld, tot de zon van de uitzieling als men zegt dat de wereld bestaat 60.000 jaar, dan gaat men 60 miljoen jaar, dan gaat men feer, verder in de, voor de, de schepping van de wereld, in die vorm zoals wij die kennen in de Torah. Tot, tot en met de artik van de absolute. En als men zegt dat de wereld, men dat de wereld bestaat tot uh, 60 miljard, dan men gaat tot, tot, uh, maar niet met, tot, bijna, de Eenshof. Want vanuit Eenshof is er geen tijd meer. Eigenlijk. En daarom, en daarom hebben we iets speciaals in die, al die werelden. Iets geweldigs. Let op. Dat het innerlijke gedeelte, van de werelden. Is eind is tijdloos. Ja of niet? Iets wat bekleed is in de werelden, dus eindsof die bekleed is in de werelden, is eind is ook de zielen, zijn uh, onsterfelijk. Omdat duidelijk, oh, net zoals eindsof. Dus binnen waarom? Binnen die werelden zit onveranderlijk licht eindsof. Tegen wie wordt het veranderd? In de, in ten aanzien van de kilim. En de kilim, dat zijn al die sferoten, al die werelden die er zijn. Al die werelden ak. En dan atseloed, bereaid, etc. Dat zijn vergrovingen van de kilim. Dein? Dus die kilim, als de kli zichzelf vergrooft, dan ervaart die het licht. Het licht heeft dan, dan een speciale smaak ten aanzien van die kli die hem nuttigt, die hem naar binnen haalt. Maar vanuit de het licht zelf is er geen verschil. Het licht, ja, het licht is vanaf de, vanaf de top van de kaf tot de malchut mal van de ASIA is precies hetzelfde. is onveranderlijk. En daarom is, het, daarom, is het, daarom is het rechtvaardig wat wij doen. Wat wij doen, wij doen de innerlijke gegeven. Wat wij doen met jullie, is natuurlijk, wij werken met de kilim. we moeten onze kilim corrigeren om dat innerlijke, ja, dat licht dat onveranderlijk is, om dat te ervaren. Maar wij, wij ervaren hem als steeds anders. Waarom? Omdat wij corrigeren onze kilim. Oké, okay, totdat wij... Al onze man, al onze, sorry, al onze ormakief, al al onze auren niet ontvangen hebben, zullen de veranderingen steeds in onze waarnemingen, waarneeming, zullen steeds van zich laten spreken. Eindelijk, hoe kan dat? Het licht is toch onveranderlijk, is toch serene, et cetera. Ja, licht wel, maar mijn kelin moet ik eerst brengen in overeenstemming met dat licht en op een steeds hoger niveau. Kan ook zeggen dat ben 10.000 jaar aan corrigeren vierkanten. Erg goed. Erg goed, erg goed. Inderdaad. Dat omdat ik erg goed wat wat uh, daar iemand heeft gezegd. Ja, het zal iemand. Nee, maar ik kan niet zeggen dan als het, het, het, anders, anders, anders ik Anders krijg je geen uh, lekker uh, maaltijd. <laughs> <laughs> nee, maar het is erg goed gezegd. Ja, die had gezegd dat. Kan, kunnen we eens zeggen dat wij al die 6000 jaar corrigeren, corrigeren alleen de riboe, die, die vierkant? Natuurlijk. Want we hebben geleerd dat de zon is vierkant. Duidelijk. De, de zon is vierkant. En daarom, dus, al die 6000 jaar, corrigeren wij die vierkanten. Natuurlijk, daar zit in de dienium al die 6000 jaar. En wij bespreken natuurlijk van het algemene en het bijzondere. Algemene, dat is dan voor de hele, ja, voor de hele wereld die uh, geschapen was. En het bijzondere van elke mens tot zijn eigen gmaartikon. En daarom ervaren we natuurlijk, en dat is erg goed wat je zegt, want dat altijd blijven wij. De vierkant. Altijd vierkant, maar er bestaat zoiets als toestanden van Shabbat. De toestanden van Shabbat betekent niet Shabbat zelf, maar de toestanden waarbij jij je brengt. In elke toestand bestaat een Shabbat. Waarbij jij, jij brengt je vierkant, jij brengt je mal goed naar de bina. Naar, en daar, daarbij ervaar je dan. Van wie? Niet van jouzelf, jij bent vierkant. Een vierkante kop hebben wij. Eigenlijk. En niet een ronde kop. Maar als wij komen tot de Abu Yima, tot die heeft rond. En dan ervaren wij heel zijn. Eigenlijk. Daarom is het altijd nodig hebben wij om. Zo so is het de schepping gemaakt, dat wij stegen. In, in, dat wij inspanning leveren. Dat wij ons klein maken, onze wensen, omhoog komen, daar verenigen we ons met de rond. En terwijl wij vierkant zijn, snoepen wij natuurlijk van, of proeven wij natuurlijk, proeven wij wel, van de rond. Ja, dat is wat wij doen. En ook kan je ook zo in het, het bijzonder, kan je ook zeggen dat rechts is rond en links is vierkant. In links voelen we, doen we werk. Ja, in de linkerlijn. En in de rechterlijn, we gaan ons verbinden met chassadim. En uh, chassadim is net als licht. Daarom voelen we niet, voelen we, alleen maar volmaakt. Oké, okay, een klein beetje volmaaktheid, omdat ik in de rechter, rechterlijn heb ik alleen maar nevers en roeg. Alleen twee kilo, maar ik zeg nou, wat ik heb is geweldig voldoende voor mij. Maar het is niet genoeg. We moeten ook naar links gaan. Want we moeten ook behalve nevers roer, moeten we ook nog morgen aantrekken. Morgen kunnen we niet aantrekken zonder naar links te gaan. Eigenlijk. En daarom is een religieuze mens, kan in, voor geen, voor geen uh, in geen geval kan gewoon een gewone religieuze mens, heeft geen instrument om morgen te ontvangen. Ik bedoel, behalve dan een beetje nevers en roer kunnen ze niet ontvangen. En daarom, jij kan praten en praten... met een religieuze, over wat dan ook. En jij praat langs elkaar heen. En het is onmogelijk... om elkaar te begrijpen. En, en zo is het. Het is geen tragedie. Het is gewoon... Het is net zo als... twee, twee personen die, die, die leven op... In de, de verschillende werelden. Het is net als ze bijvoorbeeld iemand zou... laten we zeggen, iemand uit een andere planeet zou komen we hier naartoe. Hij ziet dat het een heel andere wereld is. Zo is het ook iemand die, die het geestelijke, de dus ware geestelijke leert. De ware toestand van de, de, hoe de wereld in elkaar zit uh, buiten het lichaam om. Want het lichaam wil alleen maar één ding. Neem, ontvang, haal alles. Haal alles naar jezelf toe. Zonder enige, zonder enige schaamte. Alleen de schaam, schaamt je zichzelf. Alleen omdat je voelt dat je het niet kan. De hele wereld naar binnen halen. Dan kan je de hele wereld uh, aan zichzelf onderwerpen. Daarom zegt hij dan. Oké. Okay, Oké. Okay, ik accepteer dat. Je mag ook dat. Je zo dat. Maar. ...ik moet het wel accepteren... ...of moet ik tolerant zijn... ...omdat die kan niet... Die, die, ja, ...ja, naast hem woont... ...en die Marokkaan... ...en die wil, dan, die, die, wil die, die Marokkaan hebben... ...naast hem wonen... Dat is ...absoluut niet... ...waarom doet hij dat... ...en hij zegt... Oh, ...geweldig is die, die Marokkaan... Is het ...zo geweldig... ...ja, diep in zichzelf wil hij het alleen... ...natuurlijk zijn eigen soort hebben... ...ik zeg niet dat... Het, ...men vergeet dat allemaal... ...in onze wereld is het precies hetzelfde... Maar hij zegt oké, okay, omdat je moet het dulden. En right? dat is wat wij moeten overwinnen. En wanneer wij leren, de zoger. En moet je zo zien, moet je niet proberen uh, de ander te leren, de kabala, of, of proberen hem een lesje te geven. Also, toen ik jullie had gezegd, twee, twee paar mensen geleden had ik jullie gezegd dat ik een rabbi, een grote rabbi heb, een grote geleerde had over de, over de vloer, en dat ik hem, als het ware, van lam schaf, of zo, ja, zo een beetje, dat is mijn uitdrukking van van proberen te bestoken de ander, om, ja, om door zijn steinen hart daar binnenkomen, om een, een enige geestelijkheid eruit te halen. Dat bedoelde ik, en niet dat ik iemand, iemand zo gewoon op een grove manier of zo iets van langs of, of uh, dat was en ik zag voor mezelf iemand die zat erg zelfverzekerd maar net een stuk steen en die leerde leerde torahouw traditioneel al zijn leven en eervolle mensen, et cetera. En voelt zichzelf geweldig, terwijl ik voel dat ik uh, ben vol van klipoot en van alles, en alles, maar geweldig, jij kan met die klipoot werken, die zitten die zitten naast jou, die zijn, jij werkt, jij jij voert een oorlog binnen jezelf. En tegelijkertijd geweldige vrede heb je. Dus je hebt wel een hele tafareel ja, in jezelf, Oorlog en dan vrede en dan weer weer iets en dan weer iets ergens een, uh, aanvallen en dan ga ik die aanvallen weer van binnen dat uh, af, zeg, afslaan en dan weer op een andere en dan weer op een sluwe manier want de vijand is erg je kan hem niet zomaar uh, zomaar uh, door de zee hem overwinnen dan dan, dan absoluut onmogelijk is want onze vijand is is gigantisch sterk die het lichaam dat materiële dat dat dat paro farao bijzonder sterk verschrikkelijk sterk hoe kan je dat doen hoe kan je met hem omgaan alleen wanneer jij diep in jezelf toegeeft ik Alleen onmogelijk. En dan, dat is het moment waarop men van boven wacht. Op. Dat jij zegt, nee, ik heb alles gedaan, maar ik kan niet in zo in elke toestand. En dan komt de hulp van boven. Daar, vraagt men, daar wacht men op, zo is het mechanisme van, het, van de redding. En dan in elke toestand, doe je eerst al je best. Niet direct, help, help, help. Eerst doe je best, en dan zeg je in jezelf kan niet, onmogelijk. Ik kan hem niet overwinnen. Dan zegt hij aan jou, tegen, net zoals tegen Mozes. Mozes zei ook, ik ga niet, kan niet gaan naar Farao terugkeren naar, naar Egypte. Dan zei Hashem, ik ga mee. Ja, op die manier, alleen op die manier. En dan kunnen we hem wel op een sublieme manier steeds, beetje bij beetje, overwinnen. Tot de uiteindelijke absolute overwinning.